Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een grote cocaïnelijn van Curaçao naar Nederland opgerold. Er zijn invallen gedaan op 13 plekken, onder meer in Twente, Vlaardingen, Muiden en Amsterdam. Daarbij werd een gespecialiseerd zoekteam van defensie ingezet. Ook waren er drugs en geldhonden aanwezig. Met apparatuur werd in muren van woningen en loodsen gekeken. Hoeveel cocaïne er is gevonden wil de politie nog niet zeggen. Er zijn zes mensen aangehouden. Den Haag krijgt twee nieuwe wolkenkrabbers, eentje van ruim 180 meter en één van 150 meter. De Haagse gemeenteraad staat achter dat plan. In het complex De Grace in het stadsdeel Laak komen ruim 1400 huurwoningen, waarvan 30% in de sociale sector. Beide wolkenkrabbers worden hoger dan de twee ministeries aan de turfmarkt, die nu de hoogste gebouwen van Den Haag zijn. In Nederland staat alleen in Rotterdam een nog hogere wolkenkrabber, de Zalmhaventoren, van ruim 200 meter. De Floriade in Almere moet rekening houden met nog minder bezoekers dan verwacht. Dat hebben raadsleden te horen gekregen op een informatiebijeenkomst. Oorspronkelijk werd gedacht dat de tuinbouwexpositie 2 miljoen bezoekers zou trekken. Dat werd al bijgesteld naar 800.000 tot 1,2 miljoen. Maar nu zegt de gemeente dat 650.000 realistischer is. Dat zou betekenen dat er nog eens 5 of 6 miljoen euro bij moet. Bovenop de 34 miljoen die de gemeente sowieso al moet bijleggen. In de Seine is een walvis gesignaleerd van mogelijk 10 meter lang. Het dier zwemt vlakbij de monding van de rivier bij de Havre, dus niet ver van het kanaal. Waarschijnlijk gaat het om een dwergvinvis. Die komt in het kanaal wel vaker voor, maar er is er nog nooit één gezien in de Seine. Vorige week zwom in de rivier een 4 meter lange orka, tientallen kilometers stroomopwaarts. Die overleed toen werd geprobeerd om hem terug naar het kanaal te leiden. Het weer. De regen trekt naar het noorden weg. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en een lokale bui. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Baby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 Zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Je ja, ik en een bot. Honen heet Anna. Anna heet hon. En kan bannen, banna is zo hard. Hon rijdt je op in onze kanon. Ik ja, wil berätta vertellen voor je dat ik ja, ken een bot. Ik ja, ken een bot. Hon heet Anna. Er is ingeting in de hoog dat het ik bottom, inget, ingen kan kicka uit de microfoon. Protegeer zich aan met inget kan schoenen van bot att det barkliga kanalen över land jag trodde aldrig att jag hade så full men annars skrev oss jag är ingen båt jag är en väldigt väldigt vackre själ som nu tyvärr är väldigt främmande för mig men det finns inget som behöver förklaras för i mina ögon är hon alltid en een Punt 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Je zit tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet.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 Full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 Sugar, twice as bitter as salt, and if you get hooked, baby, it's nobody else's fault. So don't do it. Free. Run. Free. Run. Free. Run. Free. Run. Run. higher baby get higher baby Get higher, baby, and don't ever come down! Three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 Ik je je heb het al gezegd, ik heb het al que Ik je ik heb je Ik ik het het het